Katrien Straatman met het NOS journaal. Huizengenaren in het aardbevingsgebied in Groningen direct compenseren voor de waardedaling van hun woning. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De nam wilde die schadevergoeding pas betalen bij verkoop van de woning, omdat volgens de nam dan pas duidelijk is hoe groot de immateriële schade is. De uitspraak van het hof is gelijk aan die van de rechtbank. Afgezwaaide Haagse politici hebben de afgelopen vijf jaar samen 20 miljoen euro aan wachtgeld gekregen. In die periode kregen 178 ex-Kamerleden, 18 voormalig ministers en 15 opgestapte staatssecretarissen uitkering. Minister Olongren van Binnenlandse Zaken heeft de cijfers vrijgegeven na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur door 1Vandaag. Voor de eerst sinds hij een opspraak kwam vanwege seksueel misbruik... is de Amerikaanse komiek Bill Cosby weer op het toneel verschenen. De tachtigjarige Cosby bleef de afgelopen jaren in de luwte... nadat hij door tientallen vrouwen was aangeklaagd... wegens misbruik en aanranding. Hij raakte daardoor veel fans kwijt. In zeggen dat Cosby weer op het podium staat... om zijn advocaten te betalen voor de nieuwe rechtszaak dit voorjaar. In Zuid-Afrika is muzikant Hugh Masekela overleden. Hij wordt de vader van de Zuid-Afrikaanse jazz genoemd. Masekela begon in de jaren 50 als leider van verschillende jazzorkesten. Later werkte hij in de Verenigde Staten met onder andere Herb Albert en The Byrds. Hij was 78 jaar. De Russische schaatser Dennis Juskov mag niet naar de Olympische Spelen in Pyeongchang. De wereldrecordhouder op de 1500 meter wordt door het IOC geweerd... omdat hij in het verleden de dopingregels heeft overtreden... zegt de baas van de Russische schaatsbond tegen media in Rusland. Het weer, het is bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond valt er af en toe lichte regen. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond wordt het nog wat zachter. Morgen kan het plaatselijk 14 graden worden. Smiddags gaat het regenen en flink waaien. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En de volgende formatie, die voor hem gaan draaien, zijn Tom en Dick. Het was de naam van een cabaretjeske duo Tom Poederbach en Dick Zwareveld. Het duo is bekend gewoon onder de naam Tom en Dick. Want de Poedie met hun single Terug naar de Natuur. Nog onder de naam Poedie en de Roaring Seven. Daar is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Scène. Van natuurlijk Mies Baalman. Die navolgt snel de omdoog tot het kortere Tom en Dick.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 Onze zoals nu nog, niemand kan. Ze heet de Vladimir en was de schrik der zee. De dus string op Vladimir. Zijn was de schrik der zee, dus drink op Larimerie.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 Rijk, als een olie shake lieve mensen zat er in de grond met bier, dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie shake voel me rijk, rijk, rijk als een olie lieve mensen zat er in de grond met bier, dan was het nog veel leuker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 Uh, 3 februari 1945 hun dochter geboren werd en die kennen we allemaal. Die is namelijk Willeke Alberti. En ook hadden ze nog een zoon gekregen op 28 januari 1950. Dat is Tony. En uh, Willeke Alberti, die kent u allemaal. En uh, haar vader had een heleboel grote hits. En haar vader natuurlijk veel en veel eerder. Zijn allereerste single kwam uit in 1941. Was mijn sprookjesboek. En ook nog ik zing dit lied voor jou alleen in 1946. En nu hoort hij Willy, oh je hoort hè? Willy Alberti met als een wilde orchidee. Je bent als een wilde orchidee. Die niets dan de zonzijde ziet. Je bracht vele handen en op dat vanden. Je liefde.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 Liefde en trouw, maar een spoede voorbij. Je bent als een wilde idee niet slechts. Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee. Donk men in China uit verveling mee. Maar wat een geluk voor ons kwamen zij toen niet naar hier. Maar een je vier van langs de rijnen nog wel lekker je bier. Al kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorsteen. In. Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plek te gaan. Lever de man die het bier op, je bier uit van je hier biet bier aan. Lever de man die het bier Ja, begin jij nu ook al. Ja, ja. Aan die bierbliet woonde een man, Jan-Willem Beukkelsoen. Dat die haar in kaart te vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt, vulde stofzoek van bier vliegt aan zijn naam. Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. mee. nee, dus smaak je borst en je glas maar dat attent. Zeg ons te gaan. Leven de man weer weer uit van wij hippen de wind voorraag. Leven de man! Ja, nog één keer, ja, nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schoon het ze voor straf, een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al oh, kreeg je nooit het lintje al verdiensten op zijn borst. Hoe zijn de vrouwen? Ja. Hebben we nog meer dorst? Nee, nee. dus maak je borst en je glas, maar laat en zeg ons blijven Leef Leven de man die het bier uitkomt, maar je hindert de bier vooruit. Leven het, ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Samen ja, we danken nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van napka en koolzuurgas. maar voor de allergrootste voor hem houden we. 5 minuten stilte voor de ontdekker van het dier. 1, 2, 5. Oh, Geef hij nooit het lintje of een op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar een hand en zeg ons plek te gaan. Leven de man die het bier uit van je hiep en de aan. Hip Hiep, hiep, hiep, hoera. Heep, heep, heep, heep. hoera! Besluit staat vast, jij wilt ver hier vandaan een land ver over.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 En in 1965 met Peter weet het beter. En een iets minder bekende iets, Wel een leuke plaatje, ze. Uh, de jongen waar ik van haal. U hoort, oh, u hoort ze nu. Sweet 16. Met de jongen waar ik van haal.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 De liefde van de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 derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt, onder invloed van alcohol. Eerder had ze al een taakstraf gekregen, veroorzaakt voor een ongeluk ook onder invloed van alcohol. En in november 2008 werd ze met ernstige leverbeschadiging, ten gevolge van haar alcoholprobleem probleem opgenomen in het ziekenhuis. En sindsdien stond ze naar eigen zeggen droog. En begin 2014 bleek de zangeres toch, toch weer aan de drank te zijn. Toen bekend werd dat haar man een flinke ruzie over het drankgebruik een been brak toen hij probeerde in hun huis in te komen, en dat hij was buitengesloten. En ze schaamt zich er nog steeds niet voor, want uh, af en toe staat ze nog steeds op het podium. Zingen kan ze niet meer, maar uh, op een of andere manier is ze toch nog steeds een gangmaker, want uh, slokje op op het podium en iedereen gaat gezellig meedijnen. U hoort er nu Bonnie Sint Claire, want daar hebben we het over. Met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoei, jij voortaan bij haar en nu bij mij. Wij gaan ook niet meer samen eten, ik kan van nu af aan vergeten. Hoe jij mij vroeger hebt gekust, ik heb nu eindelijk mijn rust. Zoekend voor mij staat Je lachen en je stap hoor ik nu niet meer op de trap Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren En ik niet nachtenlang te luisteren Het bed is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij Ik ben gelukkig zonder jou Wel wat de toekomst brengt, ik kan vergeten wie je bent en dat ik jou goed heb bekend. Je kunt je medelijden sparen. Ik heb net als voor wij samen waren, het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet.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 Kom terug, jonge lief, kom terug Kom toch vlug, harte lief, kom toch vlug Zonder jou voel ik mij zo alleen Is het net of het zonlicht verdwijnt? Als ik stap een oor op straat Is het net of jij daar gaat En dan hoor ik in gedachten jou Hallo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 En hoort ze nu met hun eerste hit, The Butterflies, met Dixieland. Zaterdag smittels, zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van Blok of O'B. Nee, precies komen mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man en zes. We spelen enkel Dixieland, yes. Want wij zijn stapel. Leiding van Mario Zandvoer